Den Haag FM knalt het jaar uit. Den Haag FM, voor nieuws en de muziek van nu. 100% Haag. 92.0 Je luistert naar Den Haag FM. De Mayo inderdaad. Goedemiddag. Daar is hij. De Mellyboy. Ja, ja. We hebben Melly Boy orkest ook even meegenomen, zoals je, je hoort op de achtergrond. Ze spelen af en toe een duintje voor je, dat is hartstikke leuk. En dit is na twee, dit is den V92-0. misschien wel de raarste dag van het hele jaar. De laatste dag, 31 december. En wat is er toch weer veel gebeurd, en wat is het jaar toch weer uh, ontzettend snel voorbijgevlogen. Maar het, uh, het hoort er allemaal bij. We gaan er een feest van maken, zoals je dat van me gewend bent. Het is weer even geleden dat je mij voor het laatst hoorde. Dat was geloof ik in de ochtendshow afgelopen zomer, toen Maarten en Tjeert op vakantie waren. Hè? De komende vier uur moet je het met mij doen, ja, ja. Uh, kan jij nog even wat van die lekkere oliebollen aangeven? Dat zou lekker zijn. Dat je suiker erbij baas kan? <laughs> nee, geen mayonaise. nee. <laughs> We blik af en toe terug, ook met de muziek uit 2006. Tom Novi. Somehow you got no choice.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 You, this is everything that I have ever lived for. But I give it all. Away. So look into these eyes. op Den Haag FM. Rain down on me, ons allerkein. Ik weet niet of hij dat officieel zo zegt in het Nederlands, maar... Dat maakt het allemaal uit. Na drie whisky's en vier oranje bittertjes kan je de ene oliebol van de andere ook niet meer onderscheiden. Dus wat dat betreft... de Mellyboy tot zes uur vanavond. We gaan er een feest van maken. Feestradio, zoals je dat van me gewend bent. Um, dat is trouwens alweer een tijdje geleden dat dat voor het laatst was. Ja, voor de mensen die een redelijk goed geheugen hebben... die zullen uh, afgelopen zomer nog kunnen herinneren... dat ik uh, s ochtends vroeg mijn nest uit moet, moest... om uh, het hier en Maarten te vervangen tijdens hun zomervakantie. Um, nu vervang ik Gijs... En dat heeft uh, ja, eigenlijk dan ook weer een beetje nostalgie voor mij persoonlijk. Omdat ik dan weer in de middag uh, een show doe. En dat is natuurlijk alweer een paar jaar geleden dat dat ook het geval was. Toen ik een aantal mensen in Den Haag uh, nog in het leven hield. Door af en toe wat pizza's weg te geven en dat soort zaken. Dus uh, dat was erg leuk. Ik zeg, nou, ik zeg tegen de programmaleiding, Ik vind het leuk om het te doen zo op die laatste dag van het jaar. Een soort conferentie wordt het. Maar dan wordt het wat meer muziek. En ten tweede wil ik een heleboel oliebollen. En ik wil volledig de vrije hand. En natuurlijk een paar uur extra. Want 2007 wordt hartstikke duur. Maar ja, dat is allemaal geregeld, geen enkel probleem. Dus we gaan, we gaan helemaal los. Uh, straks gaan we uh, één live versie voor je draaien, dit uur. Maar liefst één live versie. En jij bepaalt welke dat dat is. Je kunt kiezen uit twee mogelijkheden. Ik ga of draaien Cool in the Gang met Let's Go Dancing... om alvast even lekker in de feestemming te komen. Of Sister Slash met We Are Family. Jij bepaalt het, twee absolute disco-ethisch-classics. Uh, Worden Cool in the Gang antwoord A met Let's Go Dancing... of B, uh, Sister Slash We Are Family... Family. Jij bepaalt het, mail het me door, uh, uh, studio at uh, Cool in the gang of Sister Sledge. Ik uh, ben heel benieuwd uh, naar je antwoord. De telefoon gaat over. Ik wou net zeggen dat de telefoontjes niet zijn toegelaten in de show. Want er zijn veel te dronken voor. Die nemen we dus ook niet meer op. Puur mailen, studio at gaan we. hoor. And yes, I yes I surely know that big Lenty Tone where the rosebush bush rise up FM. sorry, we zitten hier eventjes een beetje een oliebolletest van 2006 uh, te houden... namelijk in de studio van de AGVM. <laughs> ja, je krijgt altijd aan het eind van het jaar dat soort oliebolletesten... in de krant, in de tv en op de radio enzovoort. Dat doen we dus hier nu ook even. We hebben hier namelijk een, een, een schaal voor ons liggen... En dat is eigenlijk, komt hij van één bakkelei, komt hij af? Die komt van één bakkelei, die is gauw met oliebollen. En uh, uh, wat ik dus zelf gedaan heb, en dat is misschien wel een tip eigenlijk voor vanavond ook, als je familie over de vloer krijgt en vooral de buren, uh, uh, om alle oliebollen zelf op te eisen, neem gewoon een hele snelle hap van alle oliebollen. En doe dan net alsof je de test van 2006 aan het doen bent, zodat dan uh, eigenlijk vanaf dat moment elke oliebol voor jou is, want er is geen hond meer die er wil komen natuurlijk. Ajay, ah, die heeft er eentje, weet het een hoe is die? Ja, hij is er een beetje bij flauw gevallen. Er zaten krentjes in namelijk. Kan hier niet zo goed tegen vandaag. We gaan uh, straks uh, een live versie draaien. Wordt het of cool in the gang. Met de uh, oelalala let's go dancing. Of wordt het antwoord B is de slash we are family. Je kunt nog blijven mailen. Dat kan naar studio.nagfm.com Want uh, op die manier houden we de stemmers uh, uh, uh, ja, uh, bij de hand hier uh, tegenwoordig. Mailtje weer te van uh, Miranda. Die schrijft, hé hey Melvin, leuk dat je weer terug bent op de radio. Afgelopen zomer ook geluisterd. En nu weer ook in de week. Wintermaanden, dat is goed nieuws. Dankjewel. Dat vinden we leuk om te horen. Uh, wat is je antwoord, Miranda? Ik zie hier PS. Ik wil graag sis Sister Slash horen. We are family. Nou, die staat genoteerd, Miranda. Dankjewel. Blijf zelf ook stemmen. En wie weet hoor je straks of Cool in the Gang, het Let's Go Dancing, of Sister Slash. We are family. Den Haag stemt. 92-0. Den Haag FM. Je luistert naar de hoofdpunten van het nieuws. Dit zijn de hoofdpunten uit het Novum Nieuws. De man die omkwam bij een schietpartij voor de deur van de Rotterdamse discotheek Nou en Wauw is een 27-jarige Rotterdammer. Een 25-jarige beveiligingsmedewerker uit Rotterdam raakte zwaar gewond. De politie heeft in verband met de zaak nog niemand gearresteerd. In Australië wordt al nieuw jaar gevierd. Twee uur onze tijd is het in de stad Sydney precies twaalf uur. Niet in het hele land knallen de kerken al, dit geldt maar voor drie staten. De rest volgt later. In Nederland duurt het nog even voordat het zover is. Het islamitische offerfeest is begonnen. Het feest waarbij traditiegetrouw dieren ritueel worden geslacht... wordt gevierd tot en met 2 januari. Het offerfeest wordt wereldwijd gevierd door naar schatting 1 miljard moslims. En George Michael is alsnog aangeklaagd voor het besturen van een auto... onder invloed van verdovende middelen. De 43-jarige Britse zanger werd in oktober bewusteloos in zijn auto aangetroffen... Bobster kwam bij zijn aanhouding weg met een waarschuwing, maar de Britse justitie heeft nu besloten om hem toch te vervolgen. En tot zover de hoofdpunten uit het novum nieuws. Nieuws en de muziek van u. 920 Den Haagenven op 100% Haags. De middag. En um, ja, nog negen uur te gaan en zo'n 20 minuten en dan is het uh, definitief 2007. En laten we voor altijd 2006 alweer achter ons. Het is ongelooflijk, maar als je terugtelt, 1999 was dus alweer een heleboel jaar geleden... Dat is eigenlijk heel gek natuurlijk, hè? maar zo is het wel, welke jaren die vliegen, wat dat betreft, voorbij. Typisch Nederlands is natuurlijk om altijd even wat dingen te bekritiseren. er moet dan even wat gebekritiseerd worden. Dat ga ik dan ook nu maar even doen in de hitlijsten. Als ik de hitlijsten van 2006 er even bijpak, volgende van de top 40 van dit jaar is het altijd leuk om even te kijken wat de floppers van het jaar zijn geworden. Ik heb er drie bij elkaar gegraapt en deze drie zijn dan de floppen van het jaar 2006. Op de derde plaats. Dus de drie na laatste, zeg maar, uh, staat Doe, knappe Doe, met Follow Me. Nou, je krijgt niet erg, erg veel volle, uh, volgers, deze plaat, dus hebben uh, dus als drie na laatste in de top 40 van uh, 2006. De All Saints, met Rocksteady, ik heb nog nooit van de plaat gehoord, dat zegt eigenlijk al genoeg. Maar ze staan één na laatste in de lijst en 50 Cent met Window Shopper. Window Shopper, ik heb de plaat echt ook nog nooit gehoord. Ik hoef hem eerlijk gezegd niet te horen, omdat het namelijk de alles. Slechtste is. En daarmee dus uitgeroepen tot de vlog van 2006: 50 Cent Windows Shopper. Wel gepast, trouwens. Je ziet hier natuurlijk uh, uh, wel eens winkelt uh, in, in de Haagse Bluff, waar, waar ook uh, Den Haag FM dan uh, gevestigd is. Dan, ja, dan heb je ook wel eens Windows Shoppers die hier dan langskomen. Wij zwaaien ook naar mensen, zeg maar. Als deze shoppers zijn, dat doen we nu ook. Terwijl er weer wat mensen langslopen hier. Maar ja, helaas zwaait er dan niemand terug. Dat is wel een beetje jammer natuurlijk. Dan een lekker aanstaan. We gaan zometeen dus die live versie draaien. Hè. Welke woord het? Jij bepaalt het. Je kunt nog mailen, Studio at Wordt het of antwoord A Cool and the Gang met olalala, Let's go dancing of Wordt het antwoord B sister slash We are family Weer een mailtje binnengekomen Marco schrijft uit Rijswijk uh, Ik stem voor A Cool and the Gang En Judith laat een mailtje achter Via studio at Dat ze graag ook Sister Slash wil horen Op dit moment is Sister Slash Een klein beetje de meerderheid Maar Cool and the Gang Kan nog aantrekken Het is nu of nooit Want binnen nu en 10 minuten Gaan we dan Een van die twee live versies draaien En er is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 Broad day, please don't leave me alone Live me alone in the broad daylight in the broad daylight In the broad daylight Zo was het dan hoor, Paradisio en Bailando hier op de 92-0. Melvin in de middag. Uh, de spanning gaat stijgen, dames en heren. Ja, ik kan wel een beetje hier op het uh, midpaneel gaan klappen, maar dat heeft ook niet zoveel zin. Hebben we niet een beetje een spannend deuntje? Ja, dat is uh, dat is beter. Dat we eventjes een beetje de spanning op gaan voeren. Wat je hebt het de afgelopen uur dus kunnen kiezen hè, uit twee live versies. Of Cool and the Gang. Met la Let's Go Dancing of Sister slash We Are Family. Om alvast eventjes in de stemming te komen. Dan ze erom, hoor je ze op de achtergrond al. De winnaars van de... De Stemronde, ja inderdaad, applaus, mag erbij hoor, het is namelijk Sister Slash geworden We Are Family, en de stem van Simone heeft eigenlijk een doorslag gegeven, dat was echt een nek aan nek race, want Simone uit de Schilderswijk die mailde me net, de studio uit denhaagfm.com en ja, dat wil dolgraag Sister Slash horen. We Are Family, want zij kon daar helemaal van in 2007 stem in, kijk eens aan ze, genieten van zou ik zeggen, hij is mooi op de radio. Den Haag FM Dit was echt een superhit. En het heeft ook wel weer wat, hè, dit soort muziek. Ik weet het niet, maar die muziek van 2006 die we dan hier vanmiddag draaien... dat heeft gewoon een nostalgische waarde bijna. Omdat je bij elke plaat die je hoort wel een of andere herinnering hebt. En uh, ja, daar kun je dan toch wel eventjes uh, aan terugdenken, zeg maar. Wat er in 2006 allemaal uh, met je is gebeurd. Er is wel wat gebeurd allemaal ongelooflijk. Er is ook wat gebeurd met een artiest uit de Delft... Die, heeft namelijk, die brengt zo rond dit tijdstip met haar platenmaatschappij een fantastische single dance plaat uit. En die is werkelijk gereleased overal ter wereld. En we gaan eventjes proberen te bellen in de rest van de show. Dus of we het te pakken krijgen, weet ik allemaal niet. Want ze heeft natuurlijk ook hartstikke druk met optreden en dat is niet meer. Maar we gaan het eventjes proberen. Liz Kane is haar naam. En ze komt uit Delft. En ja, ik dacht, eh, vanwege de regionaliteit is het misschien wel even leuk om, om er eventjes te spreken straks. Dat gaan we verder nog meer doen. We gaan moeders even bellen. Dat deden we vroeger ook. Dat gaan we nu ook doen. Want dan moeten we allerlei feestmaaltijden natuurlijk tevoorschijn worden getoverd. Hoe maak je de perfecte oliebol en dergelijke meer? We houden jullie ervan op de hoogte. Zometeen hier op Den Haag FM. Den Haag. Den Haag. Popstad nummer 1. Number. Heeft natuurlijk een programma over Haagse popmuziek. Elke zondagavond van 6 tot 8, 2 uur lang, muziek uit je eigen stad, interviews en concerttips in het Haagse poppodium. Kijk ook op HaagsPoppodium.nl.